Mark Hokke met het NOS Journaal. De UEFA start een onderzoek naar het financieel handelen van Paris Saint-Germain. De Europese voetbalbond wil weten of de Franse topclub zich houdt aan de regels van financial fair play. Die schrijven voor dat je op lange termijn niet meer geld mag uitgeven dan er binnenkomt. Paris Saint-Germain trok deze zomer de Braziliaan Nijmar en de Fransman Mbappé aan. In beide gevallen werd een creatieve constructie bedacht... Neymar kocht voor 222 miljoen euro zijn contract bij Barcelona af en Mbappé wordt eerst voor een jaar gehuurd. Pas volgend seizoen wordt hij gekocht voor 180 miljoen. Het onderzoek van de UEFA zal een paar maanden duren. De politie is een woonwagenkamp in Stijn in Limburg binnengevallen. Ook panden in Beek en Elslo worden doorzocht. In totaal zijn tien mensen aangehouden, de helft op het woonwagenkamp.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 Dat komt door werkzaamheden op de A10 bij Amsterdam en doordat er meer toeristen uit Duitsland en België naar Nederland kwamen. Het weer vanavond en vannacht wordt er droog in het binnenland, maar bij zee blijft een bui mogelijk. Morgen en zondag blijft het licht wisselvallig. De meeste buien vallen morgen. Het wordt dan rond de 19 graden. Dit was het Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon, zee, Zandvoort en zomerhit.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 the songs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 Estoy muy duro, si sí. Oké, okay, vamos Y con el tiempo nos seguimos elevando Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, si sí. Los tengo bailando rompiendo y yo sigo aquí. Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, si sí. Los tengo bailando rompiendo Y dónde está Migante? Me suele push la tenten Y dónde está mi Migante? Sí, yeah, yeah. Uh, jawel. Uh, hello, hello, hello. En natuurlijk is dit geen gewone versie. Nee, dit is een Soef Function bootleg. En je hoort hem natuurlijk. Lekker alleen je het. Oh, wat heerlijk zeg. En daarvoor die uuropener Redondo met Instant Moments. Je kent die klassieker nog wel, toch? Ja. Hey, welkom dat je terug bent. Twee nieuwe, fruitige, frisse uurtjes voor je. het in de house. Mijn naam is DJJK En samen met DJ Dion Sydney. Zetten we alle charts op een rijtje. We husselen vanavond wat hete nieuwtjes uit onze koker. Op onze mailbox, ja. Hij is altijd geopend. Natuurlijk! Hij is er vanavond weer. De DJ, himzelf, Mr. DJ Dion Sydney. Hij zegt... Mijn platentas, mijn USB-stickies. Ze puilen weer helemaal uit. Dus dat belooft niet meer dan goed vanavond. Ja. Moet ik nog wat meer vertellen? Nou ja... Je zou denken van, nou, met, met, met het oude raceweekend, de old school Grand Prix, whatever. Misschien ook allemaal oude platen. Nou ja, ik zat er aan te denken, maar ik denk, nee, ik doe het toch niet. Misschien. Ja, een oude plaat in een uh, nieuw jasje. Misschien dat dat wel een uh, leuk is. En zo, zo ben ik er wel een paar tegengekomen. Dus misschien uh, ga je wel wat uh, leuks voorbij hoor. Als oma. Ik heb vorige keer horen natuurlijk Robin S Show Me Love. Ja, daar is zo'n geweldige boetleg van. Maar je hebt ook bijvoorbeeld Tree Rice met Crease. En laat er nou net ook weer een leuke boetleg zijn. Dus hierbij zie je het gewoon. Een oldschool hit, maar daarom niet minder lekker. Tree Rice on the final met Crease. 2000 in a kick lover's bootleg. This is the it. Hou me on your seven songboard for the it.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 ass bat like a boom boom boom Like a boom boom boom. weed, weed, weed, weed, weed, weed, weed, weed, weed, Bring that ass back like a boom boom boom boom Bring that ass back like a boom boom boom boom Dit maal de DJ Gerbus en DJ Trops remix. En ja, daarvoor Street Rise met Crease in de Lovers that's it, that's it. Oh, oh, ja, daar krijg je het wel warm van, hè. Ja, ze dacht het wel. En dat is ook de bedoeling, hoor, want dit weekend... Nou, er staat wat op stapel hoor. Ja, natuurlijk. De ja, historische Grand Prix hier in Zandvoort. Hele mooie bolides uit het verleden. Natuurlijk krijgen we toch weer een beetje een sprankje hoop dat we nog een beetje een uh, nazomertje krijgen. In ieder geval zondag lekker weer. En ja, komende zondag brengt het gelijk weer natuurlijk uh, bij de strandfeestjes. Straks daarover meer. We gaan nu eventjes eerst zorg uh, doorkijken, want... Ferry Korsen doet Blueprint in Beach Club Fuel. Op vrijdag 16 juni lanceerde Ferry Korsen zijn nieuw album Blueprint in Nederland. Het is de meest ambitieuze release tot nu toe van de wereldwijde opererende Rotterdamse DJ... Ja, in editie nummer 33 sprak DJ Mack met Ferry Kors over dat album. Het idee achter het album is een bijzondere. Er zit hier namelijk een prachtige verhaallijn in over Lucas en zijn buitenuitse wezen. VIE! Sci-fi to the max! Ja, op 9 september draait Ferry Kors in het kader van zijn internationale Blueprint Tour... in Beach Club Fuel in Bloemendaal. Hij zal hier vier uur lang draaien. Dus haal je kaarten, wil je Ferry Korsen gewoon hier lekker dichtbij in Bloemendaal zien? Ik zeg... Kopen die kaarten. Straks gaan we even kijken wat staat er deze week. hooggenoteerd genoteerd in de charts. Ja, misschien ook een tip van de sluier... wat wij vinden dat in de charts moet zijn. En natuurlijk straks nog meer nieuwtjes. Onze enige echte DJ, Dion Sidney. Hij is er ook vandaag bij. En wat hebben we ongeveer voor je klaarstaan? Nou ja, ik vind eventjes een beetje een cooling down wel lekker. En dat gaan we doen met Calippo, de flavor. Oh. Ja, ik voel hem hoor. Ik voel hem. Kippenveel krijgen we ervan. Ik zal niet langer door deze plaat gaan. Ik kijk even naar Dit Dennis. Dennis, even die kaartjes van links naar rechts. Voel je hem ook? Calippo. Wat een lekkere smaak. De flavor. Dit is hier het. Jazivem 106,9. En make some noise. Ja, jij daar aan de andere kant.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 To Jack. En ja, aan alle mooie komt een einde. Ja, en uh, dan denk je van ja, gaan jullie stoppen? Hello. No. wij stoppen nog niet. Nog langer niet. Maar op Ibiza, ja, daar komen de, de closing parties aan. En ja, het zijn toch de meest legendarische feesten: de opening parties en de closing parties op Ibiza. Superclub, hi Ibiza. Komt er aan dat het eerste seizoen van de club eindigt op zondag? 8 oktober. Ja, zitten we in je agenda. 8 oktober. Haal nog even een kaartje. Er is nog geen lijn-up bekend. Maar ja, het, het belooft natuurlijk legendarisch te worden. Want de club wil echt uitpakken tijdens hun closing party. Ja, iets wat de club eigenlijk het gehele seizoen nog doet. Want ja, de club heeft een fenomenaal eerste jaar. En uh, staat de hele zomer op zijn kop. Van underground tot mainstream. Alles is vertegenwoordigd in Hayabita. Grote namen als Armin van Buren, Martin Garrick, Sunderhut, James en Ryan Marciano en Black Coffee hebben een hosting in de club. Ja, dus binnenkort hoor je natuurlijk wel uh, wat er is, want het is, uh, Ushuaia is uh, natuurlijk uh, de eigenaar uh, van Pizza. En nou, als je denkt van, ja, maar wat was de space dan? Ja, het was de voormalige space! Nou Dennis, zullen we gelijk ook maar uh, een nieuwtje van Zandvoort uh, erbij pakken, of niet? Huh? Nee? Space. De Space, nee, nee. In Zandvoort kun je ook spacen, maar niet zo. Hey, komend uh, weekend, de komende zondag 3 september 2017, dan hebben we gewoon hier gezellig in ons Zandvoort Dutch Week. Lekker dan. Ja, uh, ken je het of uh, ken je het niet? Uh, Ik heb er wat over gehoord. Ja, Vroeger had je natuurlijk uh, Dutch Week in uh, Valtorant, uh, dus als je ging skiën dan kon je lekker al apen skiën. Ja, Mango's uh, die heeft natuurlijk uh, niet alleen een heerlijke zomerse buitenbar. Maar ze zitten daar uh, ook lekker in de sneeuw. Dus ja, van het ene feestje in het andere feestje. En komende, ja, uh, zondag hebben ze dus eigenlijk een Dutch Week bij Mango's Beach Bar. Het is gewoon gratis entree van 4 uur s middags tot... Zat voor de live 3.0. Ja, zo kun je het wel vergelijken, ja, ja. dat denk ik tenminste wel. Ja. Maar ja, dan staat er voor mij toch wel een uh, leukere line-up. Een, een betere line-up, ja. Dat denk ik wel. Vanaf 4 uur s middags uh, kun je met je voetjes in het zand uh, gaan staan springen daar zo. Ik zie namens Detectives Coubois. Nels Alistair. Natuurlijk, onze enige echte DJ Raimundo. Ik hoorde zojuist van hem dat hij de afsluiter is. Vanaf half elf vind je hem behind the decks. Tot aan twaalf uur, want dan moet het feestje helaas alweer stoppen. Maar je ziet nog één naam op, uh, op de line-up staan, Dennis. Ja, en het is uh, geen misselijke. Dat is zeker helemaal vanuit Eindhoven. Vriend van de show, Job. Oftewel, La Fuente. Hebben we nog een shotje mee gedaan in de Jimmy Hoe? Ja, dat was, dat was uh, gezellig hoor. waard uh, hij staat toch aan de appelsap? Ja, ja. Cray Koes. Cray Koes, Elfensap. Ik weet ja, ja. niet of het lekker is, maar het zal best. Maar uh, hij komt hier uh, dus uh, komende zondag draaien, dus zorg dat je erbij bent bij Mango's. Eh, ja, dan krijg je het warm van uh, Dennis. Ja, ja. En dit is Mr. Lafouette. Eh? Over Lafouette gesproken, ik heb zijn nieuwe EP bij me. Ik had niet anders verwacht, is hij al uit? Nee. Heerlijk. Maar nu al straks natuurlijk door. He. In de mix van The one and only DJ Dion Sidney. En ja, pakken we nog meer mee? Waar, waar, waar waren uh, we? Waar waren we? Ja, ik, ik ben helemaal van slag hè. Druk, druk, druk. druk. Want uh, Ik pak het er gelijk maar bij. Het nieuwtje van DJ Raimundo's. Op zaterdag 30 september van 11 uur s avond tot 5 uur in de ochtend is DJ Raimundo. Die geeft een feestje in de Escape. Ja, dat doet hij elke week, zullen we je zeggen. Ja. Maar hij. Hij heeft al uh, zijn 25-jarige jubileum, zijn DJ-jubileum. En hij draait al 12,5 jaar in de Escape uh, The Resident. Dus dat moet dubbel gevierd worden. Dus daar komen Special guests, Surprise acts, Fireworks en FX. Ik zeg, mocht je nog geen kaart hebben, haal ze in huis. Want het wordt helemaal vol. Ze vliegen als warme broodjes de En ik denk dat de wij de er ook wel uh, gezellig uh, bij aanwezig zijn. Ja, natuurlijk. Als vrienden van maar de show. We ja, zijn ja, uh, fans ja. op de eerste rang, hè? Dat dacht ik ook. Ja, ik zei het net al, ik krijg er warm van. Maar deze plaat, ik zei vanavond ook al, uh, we gaan een beetje ja, nostalgische platen uh, toch weer in een nieuw jasje uh, naar voren halen. En ik heb de Rough Drivers Presents Arola uh, Dreaming gevonden. Ken je die nog? Ja, dat, uh, dat is een oude plaat die ook nog uh, door de uh, one and only DJ Jean uh, werd, ge werd gedraaid op zijn uh, Madhouse uh, cd's. En ik vond het zo'n geweldige plaat. Nu is het in de semi-porter remix. Dan ben je hedendaagse, ik zeg, oude sound. Nieuwe sound. Gewoon omdat het kan hier bij jouw vrienden van de show. CFM, zie je het in de house. Straks natuurlijk een blik in de charts. En natuurlijk, onze enige echte DJ Dion zit niet in de mix. Met de nieuwe -It Sessions, maar nu eerst de Rough Drivers. Ja, goed je het wat, uh, Dennis? Ja, lekker. is ja, uh, Gewoon, uh, ja, de het is zomer. Het is, uh, het is uh, weer eens even wat anders. De uh, semi Porter remix van uh, Dreaming bij The Road Drivers present Arola. Ja, heb ja. je het mooi gemist, hè, DJ Sean hier zo in Zandvoort? Ja, hoe was het? Huh. Nat. Ja, ja, ik kan er niks anders van maken. Het, was, uh, het weer zat tegen. Maar desondanks uh, waren er toch nog best wel wat uh, mensen in het dorp. Ik vond het alleen jammer, jammer dat uh, ja, het, er waren gewoon uh, te veel podia, voor, natuurlijk, uh, voor uh, dit weer. Als het uh, druk, uh, ja, mooi zomerweer was geweest, dan was het volle bak geweest. Maar het viel, viel eigenlijk een beetje letterlijk en figuurlijk in het water. En ik was eventjes daar bij de jinx en daar was het zelfs uitgestorven. Daar had ik gewoon medelijden met de DJ's. Uh, die waar? De, ja, dat is uh, eigenlijk uh, niemand. Oh. Ja, stonden ze voor de bar dames uh, te draaien. Dus dat, uh, dat was een beetje jammer. Ja, klote. Ja, maar een feestje wat uh, toch een stuk drukker uh, zal gaan worden. Dat is uh, een feestje wat van de week uh, werd aangekondigd. En dat, dat werd niet zomaar aangekondigd. Dat, uh, dat deden ze toch zomaar eventjes uh, op de Dam. Ja, in het Jawel, want de Dam was het decor voor de aankondiging van het optreden. Op zaterdag 21 oktober zetten zij de Amsterdam Arena op zijn kop. Oftewel, is de one. Johan Kruis Stadion. Ja, ja. Want uh, wie komen er? Er komen twee hele grote headliners. Als Two is One. Ook wel bekend als Armin van Buren en Hartwell. Ja, wie, wie zal nou als eerste genoemd willen worden op de poster? Nou, ik denk uh, Armin. Ja, maar. die met de A. Ja, maar het wordt toch wel Hartwell versus Armin. Ja, ja. ja. ja het maakt hun niks uit. Ze Gaan als uh, two is one. Nou ja, de. Dat, dat belooft wel een feestje. En gaan ze dan uh, gewoon uh, de hele nacht door? Uh... Nee, nee, nee. Gewoon uh, een, een set doen ze tijdens de Amsterdam Music Festival. Want er komen ook natuurlijk meer artiesten. Dimitri Vegas, Like Mike, Don Diablo, David Kedda. Sensation 2.0. Ja, wat ze ook elk jaar <laughs> ja. doen. Ja, <laughs> alleen dan gaan, niet in de dit. Maar ze gaan een unieke set doen, uh, back to back. En ze doen het alleen op dat feest. Ja, ga ze achteruit mixen? Ja. <laughs> Ja, ja, ja. Jongens, wat zijn we hier oh. vandaag. Oh. Geef het zoutvaartje maar even nou ja, aan. Je had, een je had een voorproefje kunnen horen op de Dam. Gingen ze een setje van 20 minuten doen. Nou ja, het was een beetje een mash tussen hun platen. En uh, een beetje de platen die, hij, die hard wel draait. De platen die Armin draait. Ja, maar nu doen ze toch allemaal een beetje hetzelfde? Of, uh... Ik weet het niet. Ik, uh, misschien dat ze een met een verrassing komen... Ze nou ja. zeggen wel dat ze met nieuwe producties die ze samen gemaakt hebben, dat ze die gaan draaien daar ook. Oké, okay, nou ja, ik, ik ben heel benieuwd. Uh, wat... Uh, ja, tijdens Amsterdam, deze event, uh, dan wordt de hele koker uh, met nieuwe platen leeggeschud. Ja, ja. En er komen er dus zoveel bootlegs, mashups en weet ik veel wat, uh, hele samplers. Lig uh, om je oren. Ligt om je oren ja. Ja, het begint nou toch wel een beetje te kribbelen. Ik had eerder uh, een paar weken geleden nog zoiets van... Ja, ja. ja het staat Le al klaar. ADE, uh, ad leuk. Ad ad ja, maar... Nu langzaam maar zeker. Toch, de, de dagen he worden weer wat vroeger donker. Dus dan, ja, uh, ja, het, he het heb gewoon wat. Ook als je door de, door de stad loopt, weet je. Je ziet al die dance- en EDM-liefhebbers, weet je. En iedereen is vrolijk. En overal muziek. Het is alleen zo jammer dat het uh, door de Buma is uh, georganiseerd. Ja, grotendeels. De, nee. de, de grote graai is daar zo. Nou ja, ik heb allemaal legale muziek op mijn stick hoor, als ik thuis rondloop. Dus ja, ja, tuurlijk. Ja. Nee, dat, dat geloof ik graag. Ja, uh, ja, ja, ja, ja. Waarom, waarom, waarom, waarom hou je, je stick nou onder tafel? Uh? Nou, nee, <lacht> <ik, ik, lacht> <lacht> <lacht> maakt niet uit. Maar dat het een feestje gaat worden, dat geloof ik graag met wel en armen van buren. Zometeen een blik in de charts. Maar nu eerst deze hele moddervette plaat. Ja, jullie hebben die toch alleen maar... We gaan even de radiospeakers door elkaar scheuren. Lateback Luke en A-Track. Met Shake It Down. In de Tommy Sunshine remix. Ja, er kan geen zon genoeg zijn vandaag. Shake it down. Dat zeg ik. Here we go. See you to the max. down. Dat, dat was even shaken down hoor. Ja, je, moet, je, moet, je moet er helemaal bij komen, hè? Ja, ik zat hier te headbangen. Ik moest yes. gelijk denken ja. aan vorig jaar en Tommy Sunshine dat we, dat we hem tegenkwamen. Ja, in, ja wouden we nog uh, ook een shotje geven? Ja, nou ja. Een headshotje. Ja. Ja. <laughs> nee. Ja, nou, nou, nou. Nee, waar, waar was een feest vorig jaar tijdens het Amsterdam Dance Event? Ja, het was bij uh, Don Diablo, hè? Daar, daar kwamen ze toch wel allemaal tegen. Dat, uh, en uh, toch wel platen gehoord uh, die we nog niet uh, op de release uh, hebben gezien. Maar Dennis, het is er gewoon uh, weer tijd voor. We gaan eens eventjes kijken. We gaan weer lekker ka kaarten Ja, wat staat er in de, in de chart, chart, charts? En voor, de, vorige keer hadden we een hele leuke uh, ja, de, chart. De, de funky groove check-in. Ik denk, weet je wat? We pakken hem we gewoon weer eventjes uh, erbij. Wat, wat, wat vinden we daarvan? Oh, okay. kijk. Ja, ja. Ik, ik zie dat oh, hij niet ik heel. Zie wat, ik zie wat op nummer 1, daar ben ik heel erg nieuwsgierig naar. Oh, nou. Zullen we gewoon even lekker naar die nummer 1 met de 0 beginnen? Ja. Op nummer, nummer 10 vinden we We Do It Futuring Sea Fast met Preload en Leandro da Silva. Op After Hours van Fiesto. Wat is het wel leuk? Maar After Hours heeft leuke plaat, hoor, moet ik zeggen. Ouwe oude sample van het is, is How We Do It. Ja, ja, ja. En dat is toch helemaal in nou, hè? Gewoon die, die uh, jaren negentig rb uh, sample, hè? Is dat ooit uit geweest? Ik vind dit best wel grappig gedaan. Ja, dat is wel leuk, hoor. Oh, ik, ik hoor hem nou hier zo scratchen. Die je show ging ook nog scratchen. Hij respecte respect de skills, hè. Ja, dat wou ik net zeggen. Hij uh, moet je ze toch even laten zien. Fuck it, hè. <laughs> I've got, got elke the keer. skills and you know it. Maar we gaan gauw door naar de nummer 9, want daar staat I wanna dance with in a cube, guys. En ik word hier gewoon altijd uh, zo lekker vrolijk van... Uh, Huppelig. Huppelig, ja. zijn dus je... de mensen die uh, achter de webcam zitten... Ja. Ja, ja, Nie niet die leuke ui. dames. Hallo, doe je broek omhoog, ja. ja, ja ik jij jij ben toch aan het huppelen, jij ja, ja, daar achter die Cam. Doe die broek omhoog. Ja, jij kijkt naar veel foute site. Ik bedoel gewoon de CFM vam Cam. Oh, de CFM, de Cam. De CFM. vam Kun je dus eens meekijken in de studio, hoor? Dat dus is ons huppelen. Even, Even een head Headshaking. Maar we gaan gauw door naar de nummer 8, daar vinden we. Van de van Cryder. Die gaat ook maar door, hè. Ik kreeg hem binnen Oh, ik weet nog. Als het al van gisteren. Ja, heerlijk. episch. Episch was dat. Ik denk dit is hem. Kartel music. trommeltjes. En nog een in het zand. En nog een eens per trommeltjes. een perfecte plaat. Voor daar zo. Op, op voor de Of voor live 3.0, oftewel Dutch Week. Ja, maar ik zie hier nog een uh, kartelplaat. Op nummer 7 staat er. It's a Trumpet Thing van Gordon Edge en Tom Starr. De wederhelft van Krijder. Ook wel een lekker nummertje, hoor. Echt, echt, eh, voor de Luij. Ik zie je, we zelf vraag, al... Ik vraag je toch af waarom hoor je dit soort music niet op Gat voor de luik? Het is toch perfect, dit. Ja! Zon, zee, strand, coronatje, met een limoentje. mondje. Lekker, hoor. Doe mij maar een uh, mojito. Mag ook. Een cooperinha. Of ja, gewoon een ja. ijskoude cola. <laughs> Wat? Ja. Een paar mensen zijn bezig met de charge, dus we gaan gauw naar de nummer 6. Me and my toothbrush met Come on. Op enorme tunes. Oh, het blijft ook een lekker Komen we deze vanavond nog tegen je zitten? Nee. Ja. Waarom niet? Omdat ik nieuwere plaat heb van deze label. Van deze label, jongen. Je weet deze label. Deze label enorme Nou, op nummer 5 dan. Dancing van Peter Brown op Cast House Music. Hoort daar nou een uh, Michael Jackson? Dancing, dancing, dancing. Dat zou zomaar eens kunnen, hè? Op nummer 4 vind ik daar Gianluca Facci met Piento. Of Surprise Recording. Ja, yep. van spinnen. Alleen maar spinnen. Zijn we iets met de SP-NS? Uh, yes. Ja. Dit is een beetje ja, uitgekakt. Ik heb uh, betere nummers in de chart gehoord. En we vinden nog een keer van me ba My Baby en Me en My Toothbrush. Op nummer 4 staat hij. Ja, vind je dat ook lekker hoor? En je gaat dan nog zo'n zomersplaat op de nummertje 22 2222. Gregor Salto, Sergio Mendes en Simon Fava. Bacalena. Lekker nummertje. Doet, uh, doet de smaak ook goed bij? Ja, maar ik weet niet of ik de, de oldschool plaat nou leuker vond. Ja, ik vind hem lastig. En dan de nummer 1. Zit je er klaar voor? Ja, daar komt uw massive drum met de bal. 2017. Op Nieuw Light Records. En volgens mij had ik hem eigenlijk al een tijdje geleden binnengehaald. En dan is het hem toch niet geworden. Oh? Ja. Dat ik dacht van, ja, yeah, ja, yeah. is het hem nou wel? Uh, heb ik net niet gehaald? Nee, nee, ik, ik weet het niet. Ja, eerlijk is het, eerlijk. Deze is ook al 10.080 keer gesampeld, hè? Ja, daar, daarom. Het, het, het is een beetje... We ja. weten het nou wel. Dat, dat wou ik net zeggen. Het, het is allemaal... Uh... Ja. Uit ja, we... molken Ja, dat, ja, dat, dat is eigenlijk uh, het enige echte uh, wat ik ervan uh, ga zeggen. Ja. Maar ik, ik zit nou te denken... Wat is nou een plaats die jij zo meteen... Of die nummer 1 wil uh, zien eigenlijk daar in die chart? Wat van de week uh, zei je van, nou, deze plaat is vet. En, en die stuurde je me. Ja? Ja, oh, oh, nou ga je doen ik dat... Ik weet we het niet meer, man. We oh, oh. slag. Ja, ja, ja, ja, ja. ja. ja. Bo Bo Bo Bojack. Bojack. Oh, de die, die twist, vind ik zo it. lekker. Ja, ja. En die gaat zeker straks uh, wel voorbij komen. Die gaat zeker voorbij komen. Nou, kijk, hij, ja, is ja, ook... nou hij is ook nog niet uit. Is je nog niet uit? Nee. Oh, ho, ho, ho. Ja, wat verwacht je anders in deze show? Ja, uh, eigenlijk uh, alleen maar hits, hits, hits. Maar een plaat die ik ook zo lekker vind ja. dat, dat is deze. Ik vind dit Topper. toch een uh, mooie afsluiter. Toppen. Oh, wat ging wel los op sensation op deze plaat. Ja, het is, het is nou oude, uh, oude plaat. Sickness X, Superstring. Maar nu in Amateur of Comedy Ik denk dat ik net zo'n beetje uit kan komen met Nieuws en Weer. meteen, ja... Hij staat er klaar voor al. Hij staat op de trappelen. En je ja, hebt toch weer die webcam. Je kunt hem de live zien. See in principe hem van maar nu. Super